2 uur. NTO Radio 1. Met Suzanne Bosman. Goedemiddag Brunsem, 28.000 inwoners, 10% onder de armoedegrens. Parel van de Mijnstreek of slimiel van Nederland. Het is maar net hoeveel gewicht je geeft aan de stroom van berichten... over bestuurlijke chaos in dit Limburgse stadje. Acht partijen doen mee bij de gemeenteraadsverkiezing... maar van vier lokale. En vandaag maakt zich vanmiddag breed in proeflokaal... Gorris aan de Kerkstraat om lokale en nationale kwesties te bespreken. Als u in de buurt bent, kom erbij. We beginnen na het NOS-journaal. Sophie Verhoeven.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 zeer ongewenst vindt, maatschappelijk onverantwoord en mogelijk ook strafbaar. Maar of dat ook op basis van de feiten en omstandigheden in deze zaak blijkt... ja dat moet echt blijken uit het onderzoek van het Openbaar Ministerie. De jongen zegt verder dat hij op dit moment niets kan ondernemen... tegen het feit dat het middel gewoon online te bestellen is. In Indonesië zijn toch geen sporen gevonden van stoffelijke resten van de opvarenden van drie Nederlandse oorlogsschepen. Dat schrijft minister van Defensie Bijleveld aan de Tweede Kamer. De drie locaties bij het dorp Brondong werden onderzocht omdat ooggetuigen hadden gezegd dat de Nederlandse oorlogsschepen daar waren verwerkt en gedumpt. En dat de stoffelijke resten daar ook zouden zijn. Het onderzoek werd gedaan door de Indonesische politie en experts van de landmacht. Die concludeerde dat de gevonden resten niet van de opvarenden kunnen zijn. De schepen vergingen in 1942 bij de slag in de Java-Zee. In de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam... is al de hele dag het tweede verhoor van Astrid Holleder bezig. Ze wordt vandaag ondervraagd door de advocaat van haar broer Willem. Ze heeft verklaringen afgelegd tegen Holleder... en stiekem gesprekken opgenomen om bewijsmateriaal tegen hem te verzamelen. De Partij voor de Dieren heeft een initiatiefwet... om onverdoofd slachten te verbieden, ingediend bij de Raad van State. In de wet wordt geregeld dat dieren voor ze geslacht worden... altijd moeten worden verdoofd. De uitzondering die nu geldt voor halal- en kosherslachten is geschrapt in het voorstel van de partij. De man die gisteravond zwaar gewond raakte bij een schietpartij in Amsterdam... is overleden. Het schietincident was rond 10 uur gisteravond in de wijk Nieuw-West. De politie is op zoek naar twee verdachten.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 a 20 bij Rotterdam is in de richting van Hoek van Holland een ongeluk gebeurd. Bij het Klein Polderplein staat 5 kilometer file. De weg is wel weer vrij. Dan natuurlijk de A67 Antwerpen Eindhoven. Die is voor de rest van de middag nog dicht bij Eersel door dat ongeluk vanochtend vroeg. Het verkeer van Antwerpen naar Eindhoven rijdt om via Breda en Tilburg. Ook op de A67, maar dan Venlo Eindhoven tussen Zomeren en Knobbertleende Heide 9 kilometer door een ongeluk met een andere vrachtwagen. De weg is zojuist weer vrijgegeven, maar je hebt nog wel een half uur vertraging. En bij Tilburg, aan de noordkant van de stad... is de N261 vanuit Berkel-Enschot naar Waalwijk dicht bij Tilburg-Noord. Daar is een vrachtwagen geladen met schroot gekanteld. Wat doen leiders over vijf jaar anders dan nu? Kom ook naar Agile Leadership Europe. Het event over het leiderschap van de toekomst. Aanmelden op managementboek.nl slash agile.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 Goedemiddag en wij zijn in Brunsum, Zuid-Limburg, bij de oude Mijnkolonie. De prachtige Heide, Parkstad, zo noemde oud-burgemeester van Kerkrade bij de Tijd Het bestuurlijke verband tussen acht gemeenten. Met Brunsum, ja, zo'n beetje in het hart. Precies boven Heerlen. En dat die term Parkstad ook een last is, dat zult u merken. Eén vandaag is vanmiddag in proeflokaal Gorrense in Brunsum. Suzanne Bosman. Eén vandaag. Ja, café waar de democratie leeft hier aan het plafond allemaal verkiezingsaffiches met de hoofden van de lokale politici. Ja, Brunsum, de stad van wethouder Joop Palme... die vanwege een integriteitskwestie landelijk nieuws werd. Dus weer gewoon lijsttrekker van zijn partij BBB. Lijst Palmen zit straks hier aan tafel. Brunsum, ja, ook een stad die armoede kent, vergrijzing natuurlijk en waar een herindeling boven hangt als nou een zwaard van Damocles dat nu al voor problemen zorgt. Ik stel u voor aan mijn gasten, Gert Leers, plaatsvervangend burgemeester. Goedemiddag. U. u kent hier deze directe omgeving heel goed. Want de café-eigenaar vertelde dat u als kleine jongen hier al rondliep. Ook in het café. <lacht> nou, dat zegt hopelijk niks over mijn cafébezoek. maar uh, Nee, nou, ik ben ja. hiernaast. Ja. Uh, op, op nummer 53, kerkstraat 53, en daar ben ik op. Ja. Opgegroeid, Mijn jeugd heb ik hier doorgebracht. En ik heb het altijd een geweldig mooie statige gemeente gevonden. En ik vind het uh, mijn opgave ook om dat vooral zo te houden en weer terug te brengen. Ja, ja. Um, u bent voormalig Kamerlid voor het CDA. Voormalig burgemeester van Maastricht. Voormalig minister in kabinet Rutte 1. Ja, en u weet ook hoe het is om genoemd te worden in integriteitskwesties. Dat nou was die kwestie met dat vakantiehuis van u in Bulgarije. Daarom moest u weg in Maastricht. Heeft die ervaring u geholpen hier met uw werk in Brunsen? Zeker. Uh, ik weet ook dat... integriteitskwesties ook een politiek wapen kunnen zijn. En uh, daarom is het... ...juist ontzettend uh, nodig... ...dat je zorgvuldig bent. Dat integriteit niet misbruikt wordt... ...maar dat we met z'n allen streven naar de waarde... ...naar de invulling. Burgers hebben recht op goed bestuur, deugdelijk bestuur. Ze moeten weten dat er niet mensen zitten... die ook meer denken aan hun eigen belang... dan aan het belang van die burgers. Uh, en ik denk dat daar, uh, zeg maar... we alles op alles moeten zetten... dat dat ook hier weer plaatsvindt... en dat dat in heel Nederland plaatsvindt. Integriteit is een groot goed... maar zo'n kwestie kan dus ook als politiek wapen... als frame worden ingezet. Ja, zeker. Ja, dat je... Kijk, Omdat uh, integriteit niet altijd om harde uh, feiten gaat... maar het gaat ook om morele opstelling. Het gaat ook over van mensen. Hoe kijk je tegen iemand aan... die politiek bedrijft? Dat kan anders zijn, zeker in deze tijd... waarin mensen op een hele andere manier... in de politiek staan. En ik vind dat je moet ontzettend moet uitkijken... dat je integriteit niet misbruikt. Ik vind aan de andere kant... dat we wel degelijk ook moeten zorgen... dat fatsoen, elkaar wat gunnen... betrokkenheid naar elkaar... toe, door aan elkaar ook meeweegt. Maar ben nou voorzichtig om integriteit... zeg maar in alle gevallen... meteen te gebruiken of in te zetten om iemand weg te krijgen, aan de kant te krijgen. Want dan wordt het bedenkelijk. Naast u zit Ron Meijer, voorzitter van de SP, raadslid het Heer, nou, Wat heet, u bent nog even het beste raadslid van Nederland. In 2014 eh, als zodanig uh, uitgeroepen uh, door een vakkundige jury. Wat, wat is het geheim? Van die, van die, van die uitreiking of die uitroepen? Nee, uw geheim, om een goed ja, raadslid nou ja, te precies. zijn. Nou ja, dat je uh, altijd moet weten wat er, in speel, wat er speelt in, in buurten en, en op straat. Dus... Uh, uh, ik, ik kom nogal veel mensen tegen in het land die denken dat uh, als je raadslid bent... dat iedereen in de gemeente jou kent. Ja, die illusie die, die moeten we snel onderuit halen. Uh, gewoon uh, hard werken, je best doen en weten wat er speelt in de buurt en op straat. Uh, dat is volgens mij het allerbelangrijkste. Ja, Gerard Royakkers is er weer eens. Uh, onze cultuurhistoricus Zuiderling, Gerard. Ja. Uh, lang voor de kwestie Joop was Brunsum Nationaal en Internationaal... in het nieuws, tenminste zo heb ik het leren kennen, door een huilende Madonna... Weet je dat nog? Ja, dat weet ik nog, die helde bloed. Ja, ja. Uh, zomaar ja, nee, Dat zijn de volksdevoties ja. waar ik helemaal blij weer van word. Omdat dat inderdaad... Uh, maar het bleek toch uh, niet helemaal een wonder te zijn. Want uh, dat bloed was toch door menselijk toedoen... kennelijk op het beeld aangebracht, bleek achteraf. Maar het zegt wel veel over het feit dat we hier... in een traditioneel katholiek gebied zijn, waar de ontkerkelijking wel is waar... Maar de doorzet. wonderen de wereld nog niet uit. Nee, maar de devoties ja. nog wel echt leven, ja. ja. ja. ja. ja. ja. Goed, ja. Ja. straks meer over wat deze omgeving zo kenmerkt. Uh, welkom Resi Kouwmans, kroegbaas te Roermond, zangeres, uh, opiniemaker. Uh, ja, Roermond, Jos van Rij, Brunsum, Joopal, ik kan me voorstellen dat u zegt... kan Limburg niet eens een beetje anders in het nieuws komen? Nou, dat nou, maakt me niet zoveel uit, hoor. Nee? Nee, echt niet. Als er maar wat, wat gebeurt. Wat is. Ja, een en is altijd moet... goed. Nou ja, iedereen moest zijn eigen verantwoording daarin nemen. En uh, ik weet dat ik morgens in de spiegel kan kijken... en denk, ik, oh, ik ben best een leuke Limburgse. Dus en wat de rest doet, uh, ja, daar ben ik niet verantwoordelijk voor. Ja, fijn dat u als best een leuke Limburgse bij ja, ons uh, aan tafel zit. Ja, samen met onze basisspelers Lammerte de Bruin... voor wat er online gebeurt en politiek commentator Remco Teunings. Ja, Lammert, laten we eens een beetje nader kennis maken met uh, onze gasten. Wat laten zij uh, online zo van zichzelf zien? Uh, ja, de een wat meer dan de ander. Ik begin even met uh, Ron Meijer. Ik zie dat uh, u van voetbal houdt, onder meer van Rode JC. Ja, dat is dan weer wat minder, want uh, u houdt ook van feestjes. Tenminste, ik zag een tweet voorbij komen dat u deze week een huiskameravond hield. Ja, en ik weet niet precies wat ik me daarbij voor moet stellen. Mijn fantasie sloeg een beetje op hol, want mijn ouders hebben me vroeger wel eens verteld... van huiskameravonden in de jaren 70 waarbij sleutels in de fruitschaal belanden. Nou ja, laat ik hier maar mee stoppen. Maar uw huiskamer zat in ieder geval vol met mensen. En ik was even benieuwd wat u daar precies heeft gedaan. Ja, de buurt uitgenodigd. Dus, uh, de buurt. We gaan naar mensen toe en we nodigen de hele buurt uit... om bij ons uh, uh, ja, in onze huiskamer in gesprek te gaan. Dat hebben we met... Uh, Zo'n dertig uh, kamerleden en uh, de partijvoorzitter en andere mensen in het heel land gedaan. Dus uh, ja, dat... En het was gezellig. Fantastisch. Ja, ja. Het zag er een beetje uit als een traditionele verjaardag in een kringetje. Hoe dat weet ik niet. Ja. Traditionele verjaardagen zijn. <laughs> uh, Daarom, nee, het, het was... Even worsten, gaas en dat soort. Ja, het was erg gezellig. Maar het ja, ja, ja, geen ja. overscheuze dingen, zoals de regio. Dus, uh, nee, dus mensen zijn bij mij thuis uh, van harte welkom. Niet iedere dag, maar wel tijdens uh, <laughs> ja, ja, ja, precies. En uh, meneer Leers, u bent hier uh, als burgemeester aangesteld om de rust te laten weer in Brunsum. Op social media gebied is u dat in ieder geval gelukt. Want u straalt daar de rust zelf uit. Afgezien van uw LinkedIn profiel kon ik gewoon helemaal niks van u vinden. Geen Facebook, geen Twitter, geen enkel profiel. Is dat uit strategisch oogpunt? Uh, deels wel, deels ook gewoon uit onbekendheid. Maar, maar deels wel, want ik, ik uh, zie toch ook heel veel collega's... de fouten gaan met een zeer actief sociale media gebruik of inzet. Ja. En ik wil daar absoluut, uh, ja, dat wil ik absoluut vermijden. U bent bang dat u wat verkeerd gaat twitteren? Nee, uh, wat, wat heeft nou iemand eraan de, dat ze weten... dat ik door de, hier door de kerkstraat loop en uh, een etalage mooi vind? Ik bedoel, waarom moet ik dat delen? Ik ja. zie daar eerlijk gezegd de zijn niet van in. Nee, nee. Nou, wat dat betreft kan Brunsem zelf nog wat van u leren... want het is hier natuurlijk... Alles behalve rustig geweest. Als er ergens oorlog woedde in Nederland. dan was het wel in het gemeentehuis van Brunsum, las ik. Al is er vorige week een staakt het vuur aangekondigd. of was het een definitief vredesverdrag? Dat hoop ik wel. Uiteraard zal dat niet van vandaag op morgen zijn. de mensen hebben geen knopje waar je aan en uit kunt zetten. Maar het is in ieder geval een enorme stap geweest. dat mensen bereid waren over een schaduw heen te stappen. En ik ben ervan overtuigd. als we dat kunnen vasthouden. we kunnen dat ook verinnerlijken. dan zie ik daar nog wel een hele positieve ontwikkeling komen. Dat laat onverlet dat ik respect heb voor ieders mening en het politieke handwerk. Dat moet ook gevoerd worden. Meningen moeten helder zijn, mogen ook stevig zijn, maar wel fatsoenlijk met respect voor elkaar en geen ruzie. En niet op de persoon spelen. En dat is wat ik denk dat bereikt is afgelopen week. Men heeft elkaar de hand geschud... In, in, zeg maar midden in de ring van de raadzaal. En, en ik vond dat geweldig betekenend. Ook voor de burgers. Ik hoor dat ook van burgers terug. Die tegen mij zeggen, eindelijk. Wat zijn we blij dat nu eens de rust toch weer is teruggekeerd. En dat gaan we vasthouden. Ja. En mevrouw Kouwmans, u zit wel uh, op Twitter. Maar ik hoop van harte dat het in uw kroeg wat drukker is. Want we hebben maar dertien volgers, zag ik. Nou, ik heb heel lang uh, mijn Twitter account gewoon op non-actief gehad. Ah. Want ik denk, ja, ik vind Twitter eigenlijk helemaal niks. Nee. Maar uh, nu, uh, tijdens de campagne, dachten <laughs> we, we moeten, we, moeten we moeten maar een beetje Trumpiaans uh, uh, worden. Ja. Alleen, uh, ja, ik vind het helemaal niks. Nee, nee ik twitter nee. niet graag. Nee, ik, ik twitter zag, liever ik zag het al. Dus ik ben maar even naar uw Facebook-account ja. gegaan en ik zie dat we één gemeenschappelijke vriend hebben en op dezelfde dag jarig zijn. En ja, u bent kroegbaas, dus ik voel toch een enorme verbondenheid nou, ineens. Wat leuk. Uh, ik ben maar ja, wel wat jonger dan ik. Ja. Ja, en het social media gedrag is ook wat anders. Want dat voor u dat moet echt wel wat beter hoor. Ik bekeek namelijk ook even de Facebookpagina van uw Café Resistent. Laatste bericht was van 3 maart, de laatste agendaactiviteit. Ja, maar op dat ligt maart. aan Facebook, hè. Dat, oh. ligt aan, dat ligt niet aan ons. Nee, ja. we hebben steeds uh, als uh, café een, een, een account aangemaakt. Of iemand anders heeft eigenlijk voor ons een account aangemaakt. En ik weet bij God niet wie. Dus daar kom ik, kan ik niet op, kan ik niet veranderen. <lacht> heb ik al opgeëist. En weet ik veel hoe dat allemaal... Maar het lukt allemaal niet. Ah, oké. Okay. En het, ons eigen uh, resistent-account, dat we dan steeds aanmaken... Mm. wordt gewoon verwijderd door Facebook. Want het is dan zakelijk en we moeten allemaal... Wow. Dus wij doen okay. dat privé, mijn ik. Ik dacht even dat het te, te druk was met gemeenteraadsverkiezingen. Nee, nee, oh, okay. nooit te druk. Oh, en zeker niet met gemeenteraadsverkiezingen? Of toch wel? We, nou, jawel. We ook weer mee? Ja, natuurlijk ja. doen wij weer mee. En uh, ja, het is wel wat drukker dan normaal. Maar het is natuurlijk fijn als je eigen baas bent. Dan kun je ook je tijd indelen. Vandaar dat ik ook hier kan zitten. Kijk ja, alsjeblieft. je... Remco. Remco Teulings, onze politiek commentator. Laten we het over de politieke actualiteit hebben. Die gaat, uh, net als een poosje geleden... tenminste nationaal gezien, weer over ritueel slachten. Ja, klopt. De Partij voor de Dieren heeft aangekondigd... dat ze opnieuw met een initiatiefwet komen... om uh, onverdoofd ritueel slachten te verbieden. Dat hebben ze, Ja, je zei het al uh, een tijd geleden... ook ja. al geprobeerd. 2011 was dat. Toen leek het bijna te lukken. Het, het, het wetvoorstel werd door de Tweede Kamer goedgekeurd. Maar een aantal partijen maakten een draai in de Eerste Kamer. Die uh, werden natuurlijk flink belobbyd, met name door... De islamitische en Joodse organisaties. Uh, en zo uh, ging de droom van Marianne Thieme uh, niet door. Die was uh, letterlijk in tranen toen dat uh, verspreiding het uiteindelijk toch niet haalde. Uh, staatssecretaris Bleker heeft toen gezegd: Oké, okay, dit verspreiding heeft het niet gehaald, maar we gaan die omstandigheden rondom dat, uh, dat gaan we verbeteren. Nou, Thieme zegt nu: daar hebben we niks van gemerkt de afgelopen jaren. Dus we gaan het gewoon opnieuw doen. Ron Meijer steunt de SP, de Partij voor de Dieren. Ja, dat hebben we volgens mij toen ook gedaan. Uh, ik heb dat niet, niet helemaal scherp meer. Maar volgens mij hebben we dat toen gewoon gesteund. En vonden ja. wij ook dat dat, dat onverdoofde ritueel slachten dat dat moet stoppen en dat dat anders moet. Dus uh, ja, dat zal nu niet anders zijn. Ja, hoe schat je het in, Remco? Welke kant het opgaat? Nou ja, die hele discussie die begint gewoon weer opnieuw. En dierenwelzijn is nog steeds een, een hot issue. En denk nou, het het is, ja. Ja. Uh, dus ik denk dat het alleen maar groter is. Precies. Dus ik denk dat het gesternte, dat dat heel erg goed is. Ja. Zeg terug naar Brunsum, want daar zijn we per slot van rekening uh, vandaag. In de regio Parkstad. De regio is deze week behoorlijk in het nieuws. Hè, met uh, nou, uh, serieuze zaken. De ernstige bedreiging van de burgemeester van Voerendaal. En... Uh, Iets anders, het aantreden van Emiel Roemer als burgemeester van Heerlen. Ja, de, de, de, de aanleiding daarvoor, meneer Meijer, is verdrietig. Hè? De familieomstandigheden van de huidige burgemeester. Maar ja, er zit nu wel, meneer Roemer, een SP-er. Hoe voelt u ja. hoe voelt nou ja, dat? De, voor eerst, u? de eerste. Ja. We hebben niet eerder een burgemeester geleverd, maar u zegt het terecht. Want de aanleiding is echt heel treurig. Onze <truhend> reguliere burgemeester Ralf Grewinkel heeft een. Een zoontje die doodziek is. Uh, dus ja, dat wens je niemand toe. En zeker een toffe peer als Ralf Greminkel niet. Ja, als dat zich als hij dat dan voordoet... dan is het voor onze partij niet zozeer een kans grijpen. Eerder helpen een probleem op te lossen. Uh, en zij waren wel aangenaam verrast. Uh, ik ben raadslid in Heerlen. En uh, uh, de commissaris van de Koning... Die benoemt een, een interim-burgemeester. Bent u daar ook koffie gaan drinken? Van tevoren? Nee, dacht van wat? Nee, nee, dus hey, dat Nee, ja, ik snap dat, ja. dat dat beeld is. De partijvoorzitter zit in Heerlen, is daar raadslid... en daar wordt Roemer de eerste burgemeester. Maar... Ik zou die gek vinden. Nee, maar het is niet gebeurd. Dus we hebben ook niet eerder een burgemeester geleverd. Um, dus aangenaam verrast. Ja, en kijk, over Roemer kun je één ding zeggen. Dat is namelijk dat hij na acht jaar uh, partijleiderschap van onze partij, van de meest linkse partij in ons land, dat hij bij zijn afscheid dat hij werd geroemd vanwege zijn verbindende kwaliteiten, vanwege zijn humor en vanwege nou ja, uh, zijn immabele houding, zeg maar, van links tot rechts. Dus dan ben je wel uitermate geschikt als burgemeester, denk ik. Ja, meneer Leers, wat dat betreft, blij met deze nieuwe collega? Zeker, ik ken uh, Emiel uh, goed. Ook altijd prima met hem kunnen samenwerken. En ik onderschrijf volledig wat er gezegd wordt. Ik ben er ook echt van overtuigd dat hij uh, verbindend erin zal zitten. Constructief kijken wat, uh, wat kan, wat mogelijk is. En ik ga zeker binnenkort met hem praten. Nou, verbinding is sowieso, hè? we gaan het nog hebben over Parkstad en fusies... en dat soort uh, zaken is een belangrijk thema. Iets anders, dat is de bedreiging uh, van uw collega in Voerendaal. Hoe, hoe, hoe vond u dat? Nou ja, daar hebben we uitgebreid over gesproken, ja? uh, uiteraard. Dat is natuurlijk afschuwelijk en ook niet acceptabel. Hè? Dat een, een ambtsdrager, uh, uh, zeg maar, maar ook uh, bijvoorbeeld een juffrouw in de klas... die een, uh, een ouders gaat, gaat vertellen dat het zoontje toch niet kan doorstromen... naar een bepaalde school. Uh, die, die worden bedreigd tegenwoordig. Ik vind, dit kan niet, en we zullen hier palenperger moeten stellen... gewoon door keiharde uh, straffen en in ieder geval mensen duidelijk aan te spreken hierover. Nou, maar het feit dat, dat mensen uit het openbaar bestuur... Bedreigd worden. Dat is ook niet voor het eerst. Hè. Burgemeester Jacob van Helmond is wel eens ja. ondergedoken geweest, de lokale burgemeester van Emmen. Uh, zeker uit het Brabantse, uit het zuidelijke hoor je veel over bedreigingen van ja. nee. bestuur. Jan Hamming, hè, ja. niet te vergeten. Ja, ja. ja. ja. ja. ja. Nee, ik heb, ik heb dat, het zelf dat, in de tijd ook ja. Hè, dat tijd in Maastricht uh, met Vinkenslag. Uh, nou ja, goed, mensen zint het niet dat je een beslissing neemt. Uh, gaan dan niet in debat of in discussie met elkaar. Maar grijpen naar middelen uh, die uh, zeg maar de macht moeten uit, tot uitdrukking brengen. En uh, zelfs naar bedreigingen toe. En dat is gewoon niet acceptabel. Ja, hoe wordt dat in Den Haag opgepakt? Uh, want dat het serieus genomen wordt, Remco Teulings, dat weten. Maar wat, wat gebeurt over, er? Het in een wat bredere discussie over het, het, het, het bedreigen van, van uh, overheidsdienaren... zal ik maar even noemen is het al een keer meegenomen. Van, ja, het gaat natuurlijk ook om ambtsdragers als burgemeesters, wethouders... die lokaal natuurlijk ook heel erg benaderbaar zijn. Dat is natuurlijk het, het, het lastige. Je, je wil niet als, als burgemeester, als wethouder... met een cordon à la Wilders de stad door. Je wil benaderbaar zijn, dat mensen ook bij je terecht kunnen. En, en dat is natuurlijk een dilemma. Ja, snapt u dat dit soort uh, dingen gebeuren, mevrouw Goumaas? Nee. kort oh. gezegd, mm -hmm. nee, snap ik niet... Uh, ik vind uh, dat, dat je nooit uh, een bestuurder gewoon persoonlijk uh, verantwoordelijk kunt houden voor datgene wat gebeurt. Of, of iemand anders. He, meestal heb je zelf ook een verantwoording uh, ergens liggen. En om dat dan zomaar af te schuiven op iemand anders en daar zelfs iemand de schuld te geven en, en te bedreigen. En, ja, dat, dat vind ik, slaat nergens op. Ja, we gaan het hebben over ja. andere zaken. De verkiezingsthema's hier in Brunsum zijn... criminaliteit, vergrijzing, armoede en natuurlijk integriteit. Collega Harm van Attenveld schetste afgelopen week een portret... Kijk, als je nu ziet uh, hoe vaak Brunsum negatief nieuws is geweest. En als ik nu een mensenpaar die, die ik goed ken. Ja, ja wat verdomme, die zei het allemaal in Brunsum. Dan nou met die palmen en uh, dit weer en dat weer. Houdt dat niet eens een keer op. Burgemeester Lias, die heeft ja, de, de leider van, van de BCD ontboden en gezegd... ja, jongens, jullie hebben mensen op de lijst staan. Zoals Rob, waar een smet aan kleeft. Pas op. Het ging om een ambtenaar die was verdacht van witwassen. En ja. twee mensen die iets met hen hadden gedaan. En Rob is één van hen. En dan de naam ben ik eens dus een keer gepakt worden met uh, een uh, wietplantage. Ja. Hoe, hoeveel planten? Weinig, want het was uh, een huis. was hier een huis? was hier een huis, ja. ja. En daar ben je ja. voor veroordeeld? wat je moet doen. Ik heb me laatst wel duidelijk geleerd. Ja, als laatste aan het woord. Oh, Rob Rook, kandidaat voor de BCD, wordt net raadslid. Uh, met een veroordeling op zak voor het hebben van een wietplantage. Oh, Al waren het niet zo heel veel planten. Uh, dat kan dus, meneer Leers? Ja, helaas. Nou ja, helaas, in die zin... Kijk, laat ik één ding vooropstellen. We hebben het over Brunssum vandaag en over uh, verkiezingen in het algemeen. Mm -hmm. Maar hier gebeurt ontzettend veel goed. Mensen hebben hier, uh, worden hier zeg maar, voorzien van goed beleid. We hebben fantastische ambtenaren hier. Worden ontwikkelingen vinden de plaats die heel erg positief zijn. Alleen, uh, de bestuurlijke aanpak en de manier waarop mensen elkaar bejegenen... in dat openbaar bestuur, ja, daar, daar moet natuurlijk wel het nodig in veranderen. U bent een beetje geschrokken, begreep ik, in der tijd toen u hier kwam. Nou ja. Ja, dat wat me nogal wat tegen ik, Wat, ik, ik uh, wat mij ja. met name tegenviel was de persoonlijke verhoudingen. Ik vind, je kunt van mening verschillen. En je kunt elkaar daar ook stevig op aanspreken. Dat mag je ook nog doen. Maar uh, de persoonlijke verhoudingen, dat mag nooit zo ver gaan... dat uh, je dat merkt in, in, de, in de aanpak en in de manier waarop mensen zich uitdrukken. En daar heb ik proberen paal en perk aan te stellen. Uh, maar u had het over de mensen op de kieslijst. Mm -hmm. En dat vind ik ook een, een terechte uh, uh, zeg maar, uh, inzet van de discussie hier vandaag... Het begint bij de politiek, het begint vaak bij de kandidaatstelling. Ik vind dat uh, politieke partijen een grote verantwoordelijkheid hebben in het screenen van mensen, in het bekijken wie ze op de lijst zetten... om als volksvertegenwoordiger straks uh, mogelijk uh, in de gemeenteraad te komen of wat dan ook. Daar begint het mee. Dus ik zou dan op de allereerste plaats op zeggen, uh, willen zeggen... dat alle discussies over integriteit bij de mensen zelf begint. En bij de politieke partijen die daar een belangrijke rol in spelen. Nou, en zijn lokale partijen dan, ik kijk even naar u, meneer Meijer... zijn lokale partijen, denkt u daar dan wat gevoeliger voor? Dat vind ik ingewikkeld om te zeggen. U hebt ja, bijvoorbeeld wij... een heel landelijk systeem. Ja, ja wat, wij, wat wij als partij, wat wij als SP doen... we houden ook opportunisten buiten de deur. Onze afdrachtregeling helpt daar erg bij, kan ik u vertellen. Ja, daar geloof ik. Ja. Motivatie um, vereist voor... ja, ja, maar dus, dus uh, bij ons moet je niet aankloppen als je rijk wil worden. Dat wordt je namelijk niet. Um, maar dat geldt ook voor dat wij vinden dat je al langer actief moet zijn. Want uh, je kunt mensen niet in hun hoofd kijken. Ook voor mensen die langer actief zijn kan gelden dat er uh, iets mis is. Maar dat zijn wel twee belangrijke drempels. Um, ik kan me voorstellen, maar ik vind dat wel ingewikkeld om dat uh, echt hard te staven, dat dat bij lokale partijen dat dat wat uh, gevaarlijk is. Wat dat betreft ben ik het ook niet helemaal eens met meneer Leers, althans als het gaat om het begin van zijn uh, betoog, maar het begin van dit gesprek. Kijk, uh, je bent niet een beetje integer, je bent ook niet een beetje zwanger, hè? je bent volledig integer in aan van onbesproken gedrag, op zijn minst op het vlak van belangen. Als jij financiële, grote financiële belangen in, in, in je stad of in je gemeente hebt. Uh, dan hoor je eigenlijk, vind ik, niet op een lijst terecht. Sterker nog, dan zou je kunnen afvragen of degene die voor die partij of die lijst in de raad komt. Ik bedoel, als ik. we hebben dat in hele daar staat iemand. een, een vastgoedman staat op, uh, op, een, op de lijst van een lokale partij. Die zegt, naar eigen, naar eigen uh, zeggen, heeft hij. voor 65 miljoen heeft hij belangen in de stad. Dan kun je dus eigenlijk vertrouwelijke informatie, want de gemeente onderhandelt met private partijen... over vastgoed bijvoorbeeld, die kun je eigenlijk niet meer delen met zo'n partij. Want dat, dan schaadt je het algemeen belang. Dus ik vind wat dat betreft, als het gaat om belangen... Hè, de gemeente staat voor het algemeen belang, niet voor het financieel belang... van één bepaalde club of van nee. een bepaalde persoon. Een daar moet ook, je volledig ja, in tegen zijn. Ook een kwestie met de mevrouw Schipperheijn, die daar een rol in speelt... ook met zo'n vastgoedtransactie, uh, uh, die ja. landelijk in het nieuws is gekomen... En waar toch ook de SP in het college... Eh, onder de ogen van de SP is het gebeurd. Ja, het is wel een wat ingewikkelde kwestie. Namelijk, ja. Het is een ambtenaar waar heel veel overgeroepen wordt... uit een vorige baan ja, ja, ja. in Vlissingen. Nee, dat dus is wel wat explicieter dan dat. Maar en daar maar, ging het mij ook parten. precies om. Hè? Kijk, Precies in, om in, dit dus, soort... Het punt is, je mag wij zijn, wij zijn... nooit iemand ongefundeerd beschuldigen. Dat, ja, dat ben ik met u eens. Ja, nou, dat zijn we toch eens. Als ja. het gefundeerd is, dan is integriteit ja, volledig. Daar, wanneer is het gefundeerd? Als er echt keiharde bewijzen zijn dat iemand zeg maar, langs het potje pist... Dan kun je hem aanpakken. Maar vaak zit het in de politiek, bestuurlijke beoordeling. Van, hey, vind ik hem wel een aardige vent. En dan krijg je over uitingen. Het schrijven in krantjes en weet ik het allemaal wat allemaal. Dan wordt het al een stuk lastiger. Om te beoordelen of dat wel mag of niet. Of dat een integriteitskwestie is. het uh, ja. belang is het anders. Ik ben het er overigens in het, het, het, het algemeen allerlei. mee eens. Dat je mensen moet hebben. Die een, zeg maar een zodanig moreel gevoel hebben en ook dat uitstralen... dat je kunt zeggen, ja wacht even, maar jij weet heel goed... wat goed is en verkeerd. En daar moeten we ook aan werken. met Dat blijkbaar niet, dus. Ja, risicaal, want u bent ja. van de Stadspartij, hè? In ja. Ja, hoe gaat u daarmee om? Met nou ja, nieuwe collega's? Ik, <coughs> nou, nou, we hebben gelukkig uh, een hele trouwe uh, klik aanhang... maar ook, we zijn echt al heel lang bij elkaar... dus uh, wat dat betreft uh, kennen we elkaar ook... En vertrouwen we elkaar en hebben wij geen enkel probleem... mochten wij een VOG uh, moeten overleggen. Geen enkel probleem bij ons. Verklaring wat ik... om trendgedrag. Ja. Ja. Sorry, ja. verklaring om trendgedrag, ja. Maar meneer Leers zegt van... Ik, ik, ik snap niet dat mensen zelf niet het inzicht hebben van... ja, jongens, eigenlijk moet ik dit niet doen. Uh -huh. ik, ik, ik zit zo verweven in allerlei constructies in de stad... en, en dat ze. Heel vaak zie je gewoon dat die mensen zelf altijd nog het onschuldige slachtoffer zijn. Van, of ja, vinden ik dat ze heel iets. erg goed bezig zijn. Ze dus zijn goed bezig. Ja, we verdienen ja. standbeelden, bloemstukken, weet ik niet. Ik denk, snap je dat nou zelf echt niet? Dat, dat snap ik dus niet. Nee, maar nee, maar er zijn wel we steeds meer gemeenten ja, die een, een handreiking uh, integriteit hebben opgesteld. Dat gebeurt nu nog op vrijwillige basis. Daar is dat exact uh, wat er allemaal wel dat en doet niet kan. Maar dat zou, ja, zou ja. dat niet gewoon verplicht moeten zijn nee, voor iedere gemeente? Want die uh. blijven natuurlijk ontzettend discutabelen. Nee, uh, ik, ik ben het er oh, ja. hartstikke mee eens. Kijk, ik heb uh, gisteren aan de raad van Brunsum een hele aanpak gestuurd... van hoe gaan we dat nou in de toekomst doen. Daar zit precies dat punt in wat u zegt, een handreiking uh, over integriteit. Ga eens nadenken over wat jij... Al allemaal doet en wat dat mogelijk voor risico's in zich heeft... in jouw handelen straks als raadslid. Ja. Uh, en natuurlijk, de wettelijke regels moeten sowieso worden gehandhaafd. Maar drie, wat ik ontzettend belangrijk vind... en dat sluit ook aan op jouw oorpunt... wij moeten met elkaar naar een proces dat het verinnerlijkt wordt. Dat mensen snappen dat je in die bestuurlijke rol waar je hierin komt... of in die rol als, als raadslid... Dat, dat je dan niet zomaar uh, alles kunt beloven. Cliëntelisme kunt doen of wat dan ook. Dat is een proces van opvoeden. Ja. Ja. Waar je langzaam mensen in moet nemen... Mee. Nee, nee. Ja, of een soort Ik Even Gerard Royakkers voor, voor het geval... Uh, de, de, de vooroordelen uh, ja. van mijn kant om de oren uh, rollen. Ja. Ik heb een hele slechte zin dit. Maar is dit iets dat we uh, in het zuiden... is men er, daar gevoeliger voor? Is het uh, toevallig dat er hier nu net... Nou, Rumont, nee, nee, nee Brunstum, op zich uh, de, de mechanismen zien we in heel Europa. Ja. Uh, hoe zuidelijker je gaat mogelijk, hoe sterker. Maar dat heeft vooral te maken met politieke cultuur. In de eerste plaats en in de tweede plaats. Het betreft heel vaak grensregio's waarbij, en dan gaat het woord vallen, ondermijning... dat wil zeggen de verwevenheid tussen onderwereld en bovenwereld... waarbij, want ik, ik, ik begrijp wel dat u zegt... Uh, integriteit, dat is zwart-wit, maar in de praktijk werkt het zo Precies. niet. Want in de praktijk wordt eerst iemand medeplichtig gemaakt. En die neemt de verkeerde afslag en die kan niet meer terug... die wordt gechanteerd en die wordt uiteindelijk het slachtoffer. En... Wat wij dus niet hebben in ons systeem... dat is besef voor die moraliteit, moeten we verankeren. We moeten competenties toevoegen dat mensen in een vroeg stadium al zien... waar inderdaad die ondermijning gaat spelen. Dat zijn kenmerken en die worden genegeerd, stelselmatig. En in de derde plaats, wij hebben geen inkeerregeling. Als iemand de verkeerde afslag neemt, dan zit hij eigenlijk in een dead-end street. En je zou eigenlijk willen hebben dat mensen gewoon naar buiten kunnen komen en kunnen zeggen van... ik ben een financiële juridische dienstverlener, ik ben openbaar bestuurder... ik ben er geluisterd, ik heb iets verkocht, ik heb een stroomman... Ik heb, op een, ik heb een probleem. En wat je ziet is dat heel veel mensen niet meer terug kunnen. En dat is een fout in ons systeem. Wij moeten een soort inkeerregeling maken. En dan oh, voorkom je dat er slachtoffers vallen... en dat de medeplichtigheid wordt gestopt. Zo verder vanuit Café Gorissen in Brunsem met Limburgse flair... over de serieuze thema's rond gemeenteraadsverkiezingen. Maar eerst het internationaal. NPO Radio 1. Minister De Jonge van Volksgezondheid vindt het heel zorgelijk dat een jonge vrouw is overleden na het nemen van het zogenoemde zelfmoordpoeder. Dat poeder is bekend geworden door een publiciteitsactie van de coöperatie Laatste Wil. Er loopt nog een onderzoek van het OM naar of die coöperatie iets strafbaars heeft gedaan. De jongen zegt dat hij nu niks kan doen aan de verkrijgbaarheid van het poeder op internet. In Indonesië zijn in een dorp toch geen sporen gevonden van stoffelijke resten van de opvarenden van drie.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 De uitzondering die nu geldt voor halal en koosjeslachten is geschrapt in het voorstel van de partij. Kwekers zijn het helemaal zat dat toeristen de velden in de Bollestreek inlopen voor een selfie. De komende weken worden zo'n 500 borden geplaatst in de velden om dat te ontmoedigen. Sommige toeristen lopen dwars door de bloembedden heen, zeggen de kwekers, en veroorzaken zo duizenden euro's schade. Dankjewel, Sofie. Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. De voorlopig is in het zuiden van het land de A67... Belgische grens richting Eindhoven dicht tussen de Belgische grens en Eersel. Het komt er komt dan een ongeluk met een vrachtwagen. Er zijn nu bergingswerkzaamheden. Verkeer vanuit België kan omrijden via Breda over de E19. De A16 dan de A58. Verder op de A2 van Maastricht naar Eindhoven... tussen afgeeft Valkerswaard en Knoppet de Hocht. 10 minuten vertraging. De A16 Antwerpen richting Breda voor Knoop het Galder en Kwartier... A 59 zonzeel richting Den Bos verknoopt Hooipolder 10 minuten. En op de N279 hoor mond richting Den Bos. Voor de aansluiting met de A50 een kwartier vertraging. Suzanne Bosman. Eén vandaag. Verder vanuit Brunsen, maar eerst nieuws via de NOS. En dat komt uit Amsterdam. In de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam-West wordt vandaag Astrid Holleder ondervraagd door de verdediging van haar broer. NOS-justitieredacteur Remco Andringa is daarbij. Remco, vanmorgen ging het begrijp ik er fel aan toe. Tussen verdediging en Astrid Holleder is dat nog steeds. Zo. Ja, absoluut. Er hangt bij Vlagen een behoorlijk ruzieachtige sfeer in de rechtszaal. Net ging het bijvoorbeeld over hoe de erfenis van Cor van Hout is afgehandeld. Een van de mensen die Willem Holleder zou hebben laten vermoorden. De verdediging van Holleder suggereerde dat Astrid zich met die afhandeling heeft bemoeid. Nou, dat wekte haar woede. Het leidde tot geschreeuw en veel discussie over en weer. waarbij er door elkaar werd geroepen en de rechtbank moest ingrijpen. De advocaat van Willem Holleder zei. Ja, ik wil gewoon vragen kunnen stellen. maar dan het Astrid te Doorheen. En Astrid die zei: ja, Als ik iets zeg wat hem niet zint, dan snoert hij uh, mij de mond. Kortom, uh, ja, de gemoederen die raken behoorlijk verhit, uh, zo nu en dan. Het zorgde ervoor dat uh, Willem Holleder zelf in de lach schoot. Hoor ik hem nu lachen? riep Astrid. Uh, ja, beaamde de rechtbank, dat was zo. Nou, hij weet precies wat hij allemaal heeft aangericht, uh, zei Astrid. Dus uh, veel emoties. Uh. Al met al. Ja. En ook emotioneel werd het. Uh, hoorde ik uh, toen er werd gevraagd over hoe het eraan toe ging binnen de familie Holleder. Ja, zeker. De verdediging die doet zijn best om te laten zien dat de verhoudingen bij de Holleders helemaal niet zo ijzig waren. Dat iedereen eigenlijk best op goede voet stond met Willem Holleder. Dus dat hij helemaal niet de boeman is die die zou zijn. Ook dat zorgde voor grote irritatie bij Astrid Holleder. Volgens haar was het aardig doen, allemaal maar schijn. En is dat iets dat de advocaten van Willem Holleder maar niet lijken te willen begrijpen? Je kon volgens haar niet zeggen wat je vond, omdat dat simpelweg te gevaarlijk was. Ik kan ook niks doen aan de gekte van mijn broer, schreeuwde Astrid. En zo blijft de sfeer uitermate stekelig de hele dag. Remco Andringa vanuit de Beveiligde Rechtbank in Amsterdam. west Dankjewel. Nee, vandaag vanuit Café Gorrissen in Brunsen, met aan tafel... waarnemend burgemeester Gert Leers, voorzitter van de SP... afkomstig, uit- en woonachtig in Heerlen. In die ver vandaan Ron Meijer. Resi Kalmans is er, columnist, kroegbaagste Roermond... vaak de tafelgast in de L1 Talkshow, avondgasten... cultuurhistoricus Gerard Royakkers... en natuurlijk politiek commentator Remco Teulings... en online wizard Lammert de Bruin. Mevrouw Kalmans, ja, we hebben het straks in het komende uur uitgebreid... over wat zich allemaal rond... meneer Palmen, ook net binnengekomen hier in het café, heeft afgespeeld... U hebt natuurlijk een never a dull moment in Roermond met Jos van Rij. Ook vandaag weer zo'n dag. Ja. Het boek Vrienden is uh, gepresenteerd. Wat heeft al dat gedoe rond Jos van Rij in de stad teweeggebracht? Is de stad daardoor veranderd? Nou ja, je ziet wel duidelijk een, een, een tweespalt natuurlijk. Je hebt uh, het kamp voor van Rij en het kamp tegen van Rij. En dat, dat, dat kan af en toe inderdaad hard uh, uh, hard tegen elkaar gaan. En dat, en dat ook is bijvoorbeeld jammer. bij u in het café? Uh, ja, maar mij komen niet zoveel pro-Varijers, dus dat, dat scheelt. Maar ze komen wel, natuurlijk. En, uh, en dat, ja, dan hebben we duchtige discussies. Ja. Mm -hmm. ja, wat is dan bijvoorbeeld de geluid? Want je, je hoort dat heel veel mensen uh, meneer Van Rij, heel belangrijk vinden dat hij zoveel voor de stad heeft ja. gedaan. En u vindt dat hij niet zoveel voor de stad heeft gedaan? Nee, maar, ik zeg uh, niet dat beeld, hij niet of... veel voor de stad heeft ja? gedaan. Dat zeg ik niet. Mm -hmm. Natuurlijk heeft hij ook dingen uh, voor de stad gedaan. Maar ik zeg altijd, heeft ook heel veel dingen niet gedaan. En hij heeft ook heel veel dingen um, gelaten of, of, of nagelaten. Maar ik, ik vind altijd, als je iets goed doet, dat wil niet zeggen dat je dan iets fout kunt doen en dat dat dan weggestreept wordt. Snap je? Je mm -hmm. kunt uh, uh, uh, een oud dametje over uh, straat helpen... en denken, oh, fijn, ik heb iets goed gedaan. En dan haar tas jatten en dan zeg ik... ja, maar ik heb wat over straat. Snap je? Je kunt, je kunt het niet tegen elkaar wegstrepen. En dat, dat, dat wordt bij ons heel vaak gedaan, van... Goed gepraat. Van ja, omdat hij zoveel voor de stad gedaan heeft. En ja dat heel veel voor de stad. Behalve grote vallen symbolen. Zeg ik altijd. Wo ja, ja, grote woontorens aan de Maas. Met de uitkijk aan het water. Want iedereen wil in Roermond aan het water wonen. Is prachtig. Ik noem het zelf Florida aan de Maas. Want het is echt zo'n. Weet je wel, waar, waar je overwintert bijna, zo'n grijze, grijze kopstad. En voor de, voor, de, voor de jeugd en voor de jongeren en voor de sociaal minderen... Is, is gewoon heel weinig gedaan de laatste jaren. Ja, Gerard, uh, ja, ik herken, herken je dit? Ja, ja ik herken dat uh, inderdaad. Hij wilde uh, ook in Roermond wonen aan de Maas, <laughs> natuurlijk. Nee, nee, zo een mooi het niet, maar ik, kom, ik kom daar wel eens. En uh, dan hoor ik inderdaad het outletcenter, ja. daar heeft hij voor gezorgd. En dus booming voor de economie. Nou, ik denk dat de binnenstadsondernemers er helemaal niks aan nee, hebben. Nee, en, en er wordt dan ook gesproken over... Uh, Arbeidsgelegenheid. Maar niemand heeft daar bijvoorbeeld een vast contract. Die zitten er allemaal op nul uur contract. Voor, voor uh, 7 euro of zo te werken. Dus het is niet... Ik zeg altijd, het is geen carrière. Dat je denkt van... Nou, ik ga bij het outlet werken. Het is een, het is een bijbaan. En de, de grote banen die er zijn, die zijn vaak ingevuld... door Duitsers, door Italianen. Euh, zijn helemaal geen... Hij slaagt er... Oh, even terug naar Van Rij ja. zelf. Dan o, o, er altijd weer in dat er, dat er gedoe is. Dat er commotie is nu ook weer. Ja, dat, doet ja. of, ja. dat boek inderdaad. De ru jou. Ruzie ja. met uh, de, de journalist die het geschreven zou hebben. Ja, dat en... doet hij heel goed. Dat ja. kan hij uh, als, als de beste. Ja, ja mm -hmm. maar is dat nou een kwaliteit? Want inderdaad, je zou zeggen, schrijf dat boek zelf... als je je visie wilt nee, maar ik maken. Denk maar hij wil dat, dat het objectief schrijf... laten doen, dan maakt hij weer ruzie. Kortom, deze man vind ik zelf ondermijnend voor het openbaar bestuur. Ja, voor het hele, vertrouwen ja. dat wij ja. hebben in het openbaar bestuur. Hij dient de ja. publieke zaak op hm. deze manier niet. niet. Hij krijgt heel veel beloning voor ja. zijn manier van optreden. Namelijk aandacht. Ja. En hij weet Even dat naar de vertegenwoordiger ja. van het openbaar bestuur hier aan de tafel. Meneer Leers, vindt u dat ook? Dat het schadelijk is voor het algehele aanzien van het bestuur? Nou ja, het, geeft, het is in ieder geval, laat ik dit zeggen, kleurrijk. Uh, en af en toe wel zeg maar, daaroverheen. Uh, ik denk dat mensen uh, die daarna kijken... op een gegeven moment er wel genoeg van hebben. En zeggen, wat is dat allemaal? Het allemaal zakkenvullers. Want dat hoor je dan. Ja. Hè, het zijn ja. allemaal... En dat vind ik doodjammer. Omdat er zoveel goedwillende, integere bestuurders zitten. Die worden allemaal afgerekend aan beelden... die anderen hebben over een aantal mensen. En dat is zo jammer. Romijn, is er ook wel een beetje klaar met Jos van Rijn? Ja, absoluut. Hij dus kijkt in ieder geval wel een beetje. Nee, nee maar hij is gewoon, gewoon veroordeeld. Ja. Ja. Het gaat over fraude, dat, dat kun je zo noemen. Uh, hij, uh, hij, hij vecht onderlinge een uit. Dat is verschrikkelijk. Ik bedoel... Dan kun je nog, ja, ik, ik, ik ben eigenlijk eens met het laatste deel van wat meneer Leers zei... maar kleurrijk is wel het eufemisme van de eeuw eh, bij, bij, bij Van Rij. Het is gewoon fout. En het slechtste rolmodel voor de publieke zaak. Absoluut. Ja, maar hij gaat ook in, echt in de slachtofferrol zitten het dan. He, want hij, is iedereen hij, wordt, schuld, hij, het is iedereen zijn schuld. Het is altijd iedereen zijn ja. schuld. En ook nu, ja, al die coalitiepartijen... die maken geen enkele beweging zijn kant op. en ik denk, ja maar daar beweegt ook helemaal niks. Hè. Ja. Nou, het woord dat zal ongetwijfeld tot vieren nog wel een paar keer vallen hier aan tafel. Minstens zo belangrijk en urgent hier is drugscriminaliteit. Even luisteren naar wat Brunsemers daarover zeggen. Deze woning stond hartstikke vol met 824 henneplanten. Deze uh, plantage is uh, geplaatst door een, een organisatie uit het buitenland... die uh, doelbewust hier uh, dergelijke woningen kopen... Met, uh, vaak met gebruikmaking van uh, valse werkgeversverklaringen, loonstroken. En als je dan zo'n zaak gaat onderzoeken, dan raak je al snel verzeld ook in, uh, in een financieel onderzoek. We hebben te weinig financiële uh, rechercheurs die je bij zo'n zaak uh, kunnen ondersteunen. Hier ook het rolluik dicht. Oh, hier een uh, zegel van de, van de gemeente ja. Brunsum. Ja, dat is verzegeld uh, door de gemeente. Had ik het zo zeggen: de echte de grote vissen, zoals wij dat noemen. Ja.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 krijg je al 90 euro. Ja, en op een gegeven moment lopen die boetes op als je ze niet kan betalen, want je zet een bewindvoering. Dus je gaat dan inderdaad dus een kweekstraat aan. Ik heb er eerlijk gezegd zelf ook eentje gehad. Waarom weet jij het? Geld, hè. Nou, uh, Gert Leers, waar men neemt ja. de burgemeester hier... Uh, we het van twee kanten, hè. Mensen die zeggen van, ja, het is geen gek idee, zo'n wietplantage... want ik heb geld nodig. Aan de andere kant de politie die zegt... ja, we willen die grote vis zo graag pakken, maar dat lukt, lukt niet. Wat kunt u voor de politiemensen doen? Nou ja, kijk, laat ik op de eerste plaats zeggen... het is een, een, een echt een zeer ernstig probleem. Grote drugscriminaliteit, georganiseerde criminaliteit... die gebruik maken van de noden van mensen. Mensen hebben gewoon behoefte aan geld. Eh, er zit hier een, een grote groep mensen met een heel laag inkomen, lage opleiding. En die mensen worden mooie verhalen voorgehouden... van ach joh, eh, weinig risico, stel je zolderkamer of je kelder ter beschikking. Wij richten het in en je krijgt een mooi zakcentje. Die risico's die zijn echt niet meer zo klein als men dacht... Wij komen heel goed erachter waar wat kan gebeuren. Dat kunnen we eigenlijk al heel snel zien. Dus wij pakken die mensen aan en dat heeft grote consequenties. Maar ze hebben gebrek aan mankracht, hoor ik. Net, ja, uh, onder zeker financiële de Omdat het er zoveel zijn. Mm -hmm. En uh, je, zeg maar, bij wijze van spreken, iedere week teken ik wel ergens weer een, uh, een, een verordening... dat we weer een woning gaan sluiten. Nou, dat betekent gewoon dat uh, het normale werk van de politieman... Uh, en we hebben een beperkte capaciteit... ja, als dan ook nog eens een keer iedere dag zo'n invallende huis erbij moet... en dan niet alleen in Brunsum maar in de hele regio. Brunsum staat op de zesde plaats, wat dat betreft, in Zuid-Limburg. Nou, dat, of in, in Limburg... Nou, dat zegt wel iets hè, over de intensiteit. Maar het zegt ook dat er nog vijf andere gemeenten zijn waar het nog erger is. Dat betekent dus gewoon dat het een grote ergernis is. En dat niet alleen, maar een groot probleem voor ons allemaal, voor deze samenleving. Remco Teulings, uh, de minister uh, Grapperhaus, die komt mogelijk te hulp? Ja, dat was vandaag uh, Erik Akerboom, de politiechef. De chef van de Nederlandse politie. Die zei, we moeten om grensoverschrijdende criminaliteit... voornamelijk drugscriminaliteit, aan te pakken... moeten we Nederlandse agenten ook uh, detacheren in het buitenland. Dat zou dan kunnen gaan om enkele honderden. Uh, rond de 300 werd op een gegeven moment genoemd. Maar het uh, aantal is de minister zelf. Want uh, grapbaar is niet een goed idee. Is hier nog wat uh, onduidelijk. Um, maar dan gaat het dus over wereldwijd. Dat gaat niet specifiek om de grensregio hier of in Brabant. Uh, dus niet alleen uh, met... met met Duitsland en België. Echt wereldwijd. Maar ja, als je zo hoort uh, in de reportage... dat er al te weinig recherche hier is... Ja. dan zou ik zeggen, ja, uh, misschien moet je niet gelijk al die agenten... naar het buitenland sturen voordat je je zaak hier op orde hebt. Ja, het is een internationale economie waar die drugshandel in, in figureert. Hè. Het is niet voor niets dat het in grensregio's zo is. Uh, er zijn verschillende juridicties, maar dan hebben we hebben ook een geweldige afzetmarkten. En uh, wat uh, een van de problemen is... is dat wij het jarenlang hebben uh, miskend. Het niet, niet hebben willen zien. En nu ligt het midden op tafel, maar dat is niet iets wat wij 1, 2, 3 weer oplossen. En er is een hele keten uh, aan verbonden, want dat geld... Dat... Kijk, de losers die worden opgerold, de echte grote jongens... die blijven achter de schermen, die verdienen heel veel geld. Dat geld wordt weer wit gewassen. Ja. Dat komt weer in de aankoop van onroerend goed, horecapanden, prostitutiepanden. Dat gaat ook in domeinen die wij niet verwachten. Uh, de handel in paarden, in Valkenswaard... speelt nu een grote kwestie rondom het investeren in paarden... Uh, maar ook in vechthonden, duiven. Je houdt het niet voor duiven? mogelijk. Tot, daar worden gigantische bedragen op. En in de kunsthandel. In alle segmenten waar je hele grote waardefluctuaties kunt realiseren. Dus we hebben hier nu in Limburg de TFAF. Die kunsthandelaren op de tefaf, die zijn allemaal bekend met het feit... dat er geld kan worden witgewassen via stroommannen. Daar zit de medeplichtigheid weer in. En dat gebeurt niet alleen in de kunsthandel bij de aankoop. Maar dat gebeurt ook bij het vervalsen. Er worden nu werken die worden uitgeleend aan een museum. Er is nu vorige week in Gent een conservator op non-actief gesteld. Die had vervalste kunstwerken op zaal hangen. Die worden op die manier erkend. Die krijgen een verzekeringswaarde en een boekwaarde. Die zijn dus niet vervalst voor de kunsthandel. Maar alleen maar om in de boeken miljoenen wit te wassen. En dat komt allemaal in die hele keten. Die begint op een zoldertje in Brunsum van een lokale loser die wat wil bijverdienen. Ja, meneer Leers, dat is uh, precies hoe het gaat als we het hebben over... Het, het, het doordringen van onderwereld in bovenwereld Ja en nou ja, die kijk dat, is een, die een, daar een, zijn. Een Silvendig aan terecht terechte schat. Uh, maar wie is de dupe? Dat is dus uh, die man die aan die basis staat... die zijn zolderkamertje verhuurt. Ja. Uh, en die grote crimineel die dan achter de schermen opereert... die blijft buitenschot. Die zoeken natuurlijk wel mogelijkheden om te infiltreren. Ook in het openbaar bestuur. En daar moeten we alert op zijn. Wij moeten voorkomen dat dit soort mensen... een weg zoeken naar het openbaar bestuur toe... om zaken te kunnen regelen die in hun belang zijn. Ja, maar het begint aan, aan de basis. Hè. Dat, dat hebben we hier ook al gezien. En dat hoorden we net, meneer Meijer. Uh, uh, een, een van die vrouwen op straat zegt van... ja. Ik, ik, ik moet wel, want mijn inkomen is zo laag. Armoede is natuurlijk een heel wezenlijk onderdeel van dit probleem. Ja, zeker. En dat is ook waarom hè, je hebt de klassieke ondermijning. Daar hadden we het helemaal in het begin over. Laten mm -hmm. we zeggen, hè, Van Rij, Palmen, gaan ze maar door. Dat vind ik echt hè, financiële belangondermijning. En dit is de criminele ondermijning. En die criminele ondermijning, uh, ja, die, die gedijt beter daar waar, uh, waar armoede is. Ik vind tegelijkertijd dat behalve de rechercheurs... de Nederlandse politieblond liet recent weten... dat er 2000 agenten en rechercheurs tekort zijn. Dus Den Haag zal daar iets aan moeten doen. Want anders laat je burgemeesters zoals Leers laat je echt in de kou staan. En daar geldt dan ook voor dat die wijkagent bijvoorbeeld... die heeft daar ook een cruciale rol in. Dus die rechercheurs die kunnen natuurlijk pas echt aan de slag... als ze extra oren en ogen in de wijk hebben. En wat dat betreft is dat ook... en één punt hebben we, is nog niet benoemd regulering van wietteelt van bijvoorbeeld... Is, dat is natuurlijk geen panacee. Dat is niet de oplossing voor alles. Maar, en dat is er niet vanuit een soort van hippiebeweging... dat het tof zou zijn om uh, um, um, softdrugs te gebruiken. Maar als ik met mijn gezin in een rijtjeswoning woon... en mijn kinderen slapen op zolder... Zonder dat ik het weet, uh, is de zolder ernaast is volgestopt met, uh, met, met een laboratorium of met een plantage. Dan is het een tikkende tijdbom tot de dag dat er een het eerste huizenblok afvikt. Ja. Met mensen erin die daar niks aan kunnen doen. Dus het is niet een kwestie van we doen er iets bij. Het valt wel mee. Nee, je bent de speelbal van een crimineel netwerk dat we heel snel moeten aanpakken, moeten oprollen. En dat is aanpakken. Maar ook um, laten we zeggen: regulering van, van wie deelt. Gemeentebied populair gezegd, omdat dat ook helpt om uh, het uh, nou ja, voor een deel uh, tegen te gaan. Ja, een risico van Stadspartij Remond? Ja, ik ben het helemaal met Ron ja. eens. Ja, het, ik zeg dat al jaren. Het is natuurlijk hartstikke hypocriet... dat je het overal kunt kopen... en dat het nergens uh, kan worden aangeleverd. Hypocrisie is één ding. En als je kijkt naar die Amerikanen... Ach. die ja. normaal zo, zo conservatief zijn als... Uh, ik weet niet wat. Ik, maar die zijn ook in hoe toch? hoor. Ja, nee. daar wordt het gewoon gelegaliseerd in verschillende staten. Ja, ja hoe heerlijk is dat. Ja, maar alleen spierballen... Spier krijg je ook overal. Ja, maar even, even ook naar Ron Meijer. Alleen justitieel spierballen gaat het niet, niet oplossen. Hè? Dus natuurlijk, we moeten goed poot aanspelen en meer competenties ook bij recherche en politie. Maar het ligt ook ingebed in cultuur. En het ligt ook in, ingebed in een cultuur van de armoede. Het zal een beleid vergen van de lange adem. Dit is ontstaan in één generatie. We hebben ook gewoon een generatie nodig om dit probleem ook op te lossen. En dat beleid van die lange adem, daar zijn we in Nederland gewoon heel erg slecht in. Wij ja, hebben maar Kijk, ja. We hebben ook wel even internationale samenwerking. Stel nou dat hier in Limburg dat we dat oplossen... met allerlei uh, uh, mooie maatregelen. En vervolgens komen die Belgen en hier naartoe. Omdat het hier wel verkrijgbaar ja. is en in België niet. Dus we zullen toch internationaal gezien... Kijk naar de motorclub. Dan kun je er toch goed, je goed je zeggen, Als je dan een lekker wat btw erop en accijns erop... zijn we ook heel goed maar Is het er... dan ook, ook een kwestie dat van, de, de... van ook, dat ja. Limburg zich meer... mevrouw Kalmans laat horen in Den Haag? Om te zeggen, van wij moeten hier die dingen oplossen... en dat is, dat is goed voor iedereen... Ja, ik, ik weet niet ook. of dit dan echt... Is dat specifiek zo'n Limburgs probleem? Die toets, nee. Nee, maar nee. Maar wel om je, om je te ja, laten horen. Ja. Ja? In, in Brabant speelt dit ook. Ja? Dus ja. de, de zuidelijke provincies die natuurlijk... Meneer Leers heeft gelijk als hij zegt... dat er natuurlijk een, een, een, een nogal cruciale factor een rol speelt. Dat is de grens. Ja. Dat is het buitenland. Ja. Tegelijkertijd mag ons dat niet uh, ophouden... om tot oplossingen te komen. Dat hoor ik overigens ook niemand zeggen. Ja, en een van de cruciale uh, onderdelen uh, in deze regio... is wel degelijk de, de bestrijding van armoede de enorme sociale inhaanslag... hebben nog steeds last, en dat is geen Calimero-gedrag... Ja, van de sluiting van de mijnen en ja. de ellende daarna. Ja, voor ja. u in Heerlen nummer één? armoede? Absoluut. Uh, ja? de, maar voor de hele regio. Dat is niet alleen maar voor Heerlen. Dat geldt voor ja. uh, al die gemeenten. De grote slag voor de komende jaren... is de inhaanslag op het vlak van sociaal economische omstandigheden. We gaan... Eh, jaren eerder dood. Onze kinderen zijn armer, Kortom, eh, dat is absoluut onze normaal. Ja. Ik ben mee eens, maar dan moeten we dat niet doen... Voor, door versterking van het loket... maar door versterking van de mensen aan het werk te krijgen. Ja. En daar gaat het om. Ja, je hebt toch ook maar armoede vrouw. onder de mensen die werken tegenwoordig. Ik weet niet... 60 procent, geloof ik... ik weet niet, geloof, ik, weet niet precies het, uh, het percentage... van werkende armen. Ja. Dus dat is gewoon niet te geloven. Die is dat de... een thema waar u de komende dagen... Ja, bij zeker. de straat op gaat ja, voor de zeker. De nou, daar kunnen wij als gemeente natuurlijk heel weinig aan doen... En, maar, maar, maar, de, nee, maar ga meer bijstand, vermogen belasten oh, en ja. minder arbeid belasten. Ja. Dat is een mooie sp ja, Wij gaan zometeen stoppen. Straks komt Lambert nog met een trendingoverzicht. Meneer Leers, u bent hier nu een tijdje. Wanneer bent u hier klaar in Brunsum? Wanneer zegt u van, ik mijn taak zit erop? Nou ja, kijk, uh, het hangt ook een beetje af van de ontwikkelingen. Uh, wordt Brunstum wel of niet betrokken bij de herindelingdiscussie? Oh um, voor mij is het het allerbelangrijkste dat ik weer uh, de Raad uh, in positie kan brengen... dat men weer met elkaar praat. Dat er, uh, de verhoudingen die in het verleden zijn ontstaan, opengebroken worden. En ik zou het Brunstum niks anders gunnen. Het liefste gunnen dat er dadelijk weer gewoon uh, een burgemeester komt... die hier voor lange tijd kan gaan zitten. Gewoon benoemd is door de kroon. Dat zou het mooiste zijn. Dan is het is Bronsum zelfstandig, dan hebben we weer een goed college... liefst zo breed mogelijk samengesteld... en dan zijn we af van de discussie uit het verleden. Dan kunt u hier weer gewoon door de winkelstraten naar de etalages kijken... zonder dat iemand zich daar verder mee hoeft te bemoeien. Zo is dat. Dank u wel. Branding vandaag, Lammert. Ja, er is nog een probleem in Brunsum waar oh. we het niet over hebben gehad. Ja? En dat zijn namelijk de jongeren die massaal niet komen stemmen oh. tijdens uh, verkiezingen. En daarom heeft de gemeente Brunsums bekendste vlogger in de arm genomen. Peter Nouts. ja, wie kent hem niet? Nou, hij is heel bekend onder jongeren. Meer dan 100.000 volgers op Facebook ja, en Instagram. Ja, meneer Leers kent hem. Ja, ja. ja, ja. meneer Leers ja. kent hem natuurlijk, want die heeft hem in dienst genomen. Ze hebben hem op pad gestuurd onder meer om in kaart te brengen... of jongeren in Brunsum gaan stemmen, ja, of ze eigenlijk überhaupt wel weten dat er verkiezingen aankomen. En dat lijkt nog een hele uitdaging. Joe. Hoi. Nee, wil je niet? Oh jammer. Ze willen niet. Weet je wanneer de gemeenteraadsverkiezingen zijn? Eh, uh, nee. Ga je stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen? Ja. Wanneer zijn die? Eh, uh, wanneer? Je weet het niet, hè? Kijk eens linksachter. 21 maart. Eh, uh, in maart. <laughs> 21 op 22 maar! 21 maag! Okay. Heel goed! Ja, nou ja, hij doet wel zijn best. Maar het loopt nog niet helemaal lekker, heb ik het idee. Dus er moet meer gebeuren. En dan zit er maar één ding op. Brunsums bekendste inwoner inschakelen. Want ja, bijna niemand weet dit. Maar er woont een wereldster in Brunsum. Een rapper die alle kranten en bladen haalde de afgelopen weken. Dit vanwege zijn opmerkelijke carrière-switch naar de porno-industrie. Na een filmpje waarin een Snickers-reep een opmerkel opmerkelijke rol speelde... werd hij zelfs in dienst genomen door Kim Holland. Maar dat werd hem allemaal te veel. Hij ging voor het zingen de kerk uit. En nu stoort hij zich op de politiek. Want de JOVD heeft Rapper Shores gestrikt voor een oproep. Yo, yo, yo. Jongeren hier. Een videoboodschap van de enige echte Rapper Shores. Jongeren, ga op 21 maart gewoon stemmen. Ja, yeah, oh, Let's go. Ga naar JOVD voor de JOVD-kandidaten. Ja, yeah. en breng je stem uit. Ja. Yeah. Ja, dit moet toch goed komen, meneer Leerste. <laughs> nou, nee, ik zal hem allemaal in orde houden. Maar is het inderdaad zo dat er zo weinig jongeren hier komen stemmen? in Brussel? Nou ja, ik denk wel dat het goed is dat uh, daar een extra stimulans wat aan de gang komt. Want uh, ja, politiek is nou juist ook voor hun van belang. <laughs> eh, en uh, dus wat mij betreft, uh, nogmaals de oproep versterken: jongens, neem dat nou, pak het op, ga stemmen, geef aan welke richting je hebt. Hebt u al in een vlog gezeten? Heb u al in een vlog gezeten van Peter Nauws bijvoorbeeld? Nee, niet in de nee. vlog. Ik nee. heb wel een oproep gedaan... Uh, zeg maar, in ieder geval om te gaan stemmen. Rezie anders, hoe doet u dat in Roemont om dan de jeugd erbij te, te, te krijgen? Nou, we proberen natuurlijk zelf zoveel mogelijk... jeugdigen uh, actief bij de politiek te betrekken. Maar ja, goed, het is... Uh, trekt er een gezicht bij van, het is hopeloos. Ja, nee, dus niet die, nou, ja, is niet. Toevallig gisteren waren vriendinnen van uh, mijn kinderen... Uh, uh, of uh, van mijn dochter bij ons in het café. En zei, ja, dat, uh, ik, ik heb dat op het ongeluk doorgescheurd... En, uh, ja, en nu ligt bij het oud papier en ja, ik heb nog nooit gestemd... en ik wist ook niet weten, het interesseert me ook niet. En ik ga er ook zo, weet je wat, dat is echt de stemming. Ja, Ron Romeijer was er wel al vroeg bij natuurlijk, hè? Politiek, ja, nee, nee. actief, ik was, bewust. Ik en, was twintig uh, ja. toen het begon... Um, uh, Gepolitiseerd door de omstandigheden eigenlijk. Maar kijk, ik, uh, ik denk ook echt dat wij duidelijk mogen zijn tegen mensen. Of ze nou jong of oud zijn, als jij niet gaat stemmen, ja. de opkomst is hier zo'n 50%. Lekker. Dan moet je ook via je back houden. Zo is het. Uh, en, en, en anders moet je je bemoeien. Want ik, dat is wat ik graag tegen jongeren zeg. Bemoeien je met je omgeving. Ongeacht wat je vindt, maakt, maakt niet uit of je een andere partij stemt, maar bemoeien met je omgeving. Als ja. zij dat niet doen, ja, wie dan wel? Ja, kom in actie. dat er een oproep is in Roermond voor een, een jongere raad. Nou, volgens mij gaat dat nog heel moeizaam. Ik niet, ja, ja. Het hoeft op mij niet altijd via een jongerenraad. Maar ja, op nee. alle manieren hè, die wij, uh, platgezegd oude lullen, niet kunnen bedenken... Hè, oh. laat ik voor mezelf spreken. Uh, uh, laat het dus vooral op de manier gaan zoals jongeren dat zelf willen doen. Uh, en dan, uh, maar, maar wel duidelijk, uh, democratie is bevochten 100 jaar geleden. Daar is, uh, daar is zwaar voor gevochten. Uh, en dus hebben wij met z'n allen de plicht, de morele plicht... om daar, uh, ja, om daar iets moois van te maken. Wat, Wat verwacht u sowieso, over, meneer Leers, ja. van de opkomst in Brunsum? Nou ja, ik, ik heb gezegd, laat nou zien dat het de moeite waard is... dat mensen van die luie stoel uit de huiskamer naar het stembureau gaan. En dat kan alleen maar niet als jullie elkaar zeg maar, om de oren blijven slaan. Ja, de handen dus... zijn geschud, hè? Want zijn ja, maar dat vind ja? ik wel belangrijk. Want dat motiveert mensen om te zeggen... nou, dat is toch de moeite waard om nu mijn steun uit te spreken... voor de een of de ander. Kijk, als ze zien dat het toch alleen maar onderling gedoe is... en dan denk ik dat mensen, nou, daar wil ik niks mee te maken hebben... dan blijf ik lekker van weg. Maar als mensen zien dat het om iets gaat... dat het een scherp debat is... Dat... Dat er posities worden ingenomen, denk ik dat mensen bereid zijn om ook hun mening te geven. Je moet ze daartoe uitnodigen. Nou, wat zou een mooie opkomst zijn? Nou ja, ik hoop in ieder geval boven de zeg maar rond de 60 procent. Dat zou ook fantastisch vinden. Ja, wat denkt u in Heerlen, meneer Meijer? Ja, het, het was de laatste keer onder de 50. Hè. Dat moet mm, echt omhoog. Mm, ja. En we zullen het zien. Wij doen er in ieder geval alles aan. We gaan huis in huis. Dat doen we vier jaar lang. Uh, en ja, dat helpt als er echt een heel concreet thema speelt waar mensen actie op voeren. Ja, en dan nog even het getal in Roermond, mevrouw Kamers. Wat Wij denkt u? We waren er 49. Uh, ja, ja nou, kan ook mee de de meer. De ja, ja zeker. Dan ja. ligt het aan het weren. Ja, zeker. Ik dank u allen voor uh, uw komst hier uh, naar Gorsen in Brunsum. Maar neemt burgemeester Gert Leers, SP voorzitter Ron Meijer, groenbaas en columnist Ernesi Kalmans. Tot zo.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 helemaal vol. Een bieber? Nee, die hebben we niet. Dan zijn wij helaas gesloten. Nee, nee, nee. dag helemaal... je training geven? Wat dacht je van Geneve? Why not? Met het vluchtschema van EasyJet... land je op de meeste centraal gelegen luchthavens van Europa. Boek nu je zakelijke vlucht vanaf 29 euro. Kijk op easyjet.com voor de voorwaarden. Droomt u ook al van een vikingbed? Ga naar vikingbedden.nl voor uw dichtstbijzijnde dealer. Je schamen voor je tradities? Laat je niks aanpraten.